De eerste speciale VN-gezant in Irak, de Braziliaan Vieira de Mello... kwam bij een aanslag op het VN-hoofdkwartier in Baghdad om het leven. Melkart verwacht in de toekomst internationaal te blijven werken. In Noord-Brabant en België is een internationale drugsbende opgerold. Bij invallen in onder meer Eindhoven, Valkenswaard en Best zijn 14 mensen aangehouden. Er is voor miljoenen euro's aan ecstasy pillen, cocaïne en amfetamine in beslag genomen. Bij de huiszoekingen in Noord-Brabant en België werden ook vuurwapens, grote sommen geld en dure horloges gevonden. Het onderzoek naar de internationale drugsbende begon ruim een jaar geleden.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 De gemeente Epe mag wilde zwijnen laten afschieten. De provincie Gelderland heeft daarvoor toestemming gegeven... vanwege de overlast die de dieren veroorzaken. Niet alleen aan de rand van het dorp, maar ook in het centrum. Honden zijn aangevallen en gazons zijn omgevroed, zegt burgemeester Van der Hoeven. Er lopen waarschijnlijk tientallen wilde zwijnen rond in en bij de gemeente. Veel meer dan normaal. Daarom heeft Epe nu toestemming zwijnen af te schieten. Ook al is dat eigenlijk verboden tussen maart en juli. Het weer wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Vannacht toenemende de bewolking en minima rond 13 graden. Morgen vooral in het oosten enkele buien. Smiddags vanuit het zuidwesten opklaringen. Een middagtemperatuur van 18 graden op de Wadden tot 21 in Limburg. In het weekend wordt het zomersweer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is twee over negen. Michael Jackson is twee jaar dood. Maar het ruzie over de erfenis van de King of Pop is zeker nog niet voorbij. Zo meteen hoor je er alles over in de entertainmentrubriek met Bridget Maasland. En Martijn Jonk is de gast. Hij is voorzitter van de JOVD, de jongerenclub van de VVD. En hij maakt zich niet alleen druk over de geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd. Je moet mensen er geleidelijk aan laten winnen. En Het houdt in dat je nu moet beginnen om te zorgen dat de jongeren straks niet rekening gaan betalen. Ja, ja zometeen is hij hier, maar dan wat langer. Uh, vandaag ging hij namelijk tekeer tegen het pensioenakkoord. Er moet een referendum komen. En uh, de manier waarop het nu gaat uh, met de, de vakbonden en de werkgevers... dat is ouderwets en achterlijk. En dat is niet goed voor jongeren. Zometeen komt hij uitleggen hoe dat zit. Today's topics. Ja, in Today's Topics bespreken we altijd het meest besproken nieuws van de dag. Waar had Nederland het nou weer over? Vandaag tijdens het tandenpoetsen bij de koffieshop en online. Ik vind dat die tekstjes moeten een beetje afwisselend zijn, zo. Ja. Goed. Be hoe kan je het ergens over hebben tijdens het tandenpoetsen, Maar ja, dat okay. Maakt niet uit. Anyway, <laughs> uh, op vijf een uh, mooi een nieuw internetfenomeen. De Nyan Cat. Eens even kijken, hoe ga ik dat nou eens uitleggen? Uh, oh ja, het is een 8-bit geanimeerd plaatje van een vliegende kat... met een lichaam van een kerstentaartje die een regenboog verlaat. Nou, en daar is dan een website van gemaakt. En op die website hoor je dan dit liedje. <tied> Nou, mega vet natuurlijk op de website nyan.cat. Dus dat is uh, nyan.cat kan je zolang als je wilt kijken naar de vliegende kat. Daar is niks aan. Maar je hoort dus op de achtergrond het liedje. En als je het heel lang volgehouden, dan kan je dat dan weer delen met je vrienden op Twitter en Facebook. Dus. Oké, okay, Nee, dat is de bedoeling om heel lang vol te houden. Goed. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, op vier dan, een flinke brand in Lemmer in een aantal loodsen van een watersportbedrijf woede een flinke brand. Om half twaalf ging het mis in Lemmer en nou moet jij één keer raden willen Willemijn wie er met zijn grote neus bovenop stond. Lemmer. Piet Paulusma. Rintje Ritsma. Natuurlijk, ja, de ja, beurs van ik Lemmer. Dus, uh, ik ben aan het werk en uh, ik heb een enorme knal. En ik denk nou, er valt iets. En, en dan had verwacht dat er nog iets rommelt, maar dat, dat is blauw bij een dikke knal. Dikke knal. En uh, het duurt een paar minuten. En, en ik, ik een paar Het koel het wel slecht waar worden. Ja, dikke, dik donkere wolk. Nee, maar donker. toen zei ik naar buiten en toen werd het een hele dikke, zwarte, oh, totaal is een Dus uh, dit is, is een beste brand. Nou, dat kan wel eens een flinke fik worden. Dat was een beetje de vertaling. <lacht> uh, zo ongeveer. Eén persoon raakte lichtgewond. Hij kreeg wat rook binnen. Die de brandweer. Nee, nee, oh, niet iedereen oh. zelf zelf. Oh. Nee, gelukkig niet. De brandweer doet onderzoek naar de oorzaak van de brand en heeft metingen vricht. Ja, er zijn meetploegen binnen bezig voor gevaarlijke stoffen. Ja, het is geen. Uh, ja, afhankelijk van hoeveel polyester erin zit of horenstoffen. Uh, is het is zwarte is, is rieken. Is het is. Houd uh, oude, deuren en ramen gesloten, zoek uh, zitten. Ja, verslag van onze correspondent uit Lemmer, de Beer uit Lemmer. Op drie dan, een nieuwe campagne van ProRail. Om mensen erop te wijzen dat je niet onder een dichte spoorboom moet doorgaan glippen, hebben ze op verschillende plekken in Nederland spoorbomen neergezet. Dat is lekker ludiek en dat is ook nodig, want het gaat nog vaak mis.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 Maar dat is dus niet zo. Het is wel opvallend dat we driekwart van uh, de slachtoffers op overwegen mannen zijn. Ja, 40% van het aantal mannen dat overleed door een ongeval op een overweg... is tussen de 10 en de 29 jaar oud. Je kunt het nooit helemaal afsluiten. In principe hopen we dat iedereen weet dat op het moment dat er bellen gaan rinkelen... en rode lampen gaan branden, dat je dan gewoon moet wachten. Ja, als we de bellen gaan rinkelen, dan moet er dus wel ergens een belletje gaan rinkelen. Niet onder de spoorbomen door dus. U kunt er nog wel langs, meneer. Ja, maar dat kom ook onder de trein als ja, ik pech heb. hoezo? U ziet hem toch van ver aankomen? Ja, maar ik, ik vind rood is rood. Ziet u ze wel als de ze? Ja, je ziet ze hier wel eens voorbij schieten, ja, in de slalom. Het gaat bijna altijd goed. En het gaat bijna altijd goed, totdat het misgaat. Ja. En dan gaat het eigenlijk nog steeds bijna altijd goed. De campagne van ProRail is vandaag begonnen. Dan door met nummer twee, de luchtkwaliteit in vier grote steden is nog steeds onder de maat. Ja, dat klopt. We hebben als, rekenkamer, als gezamenlijke rekenkamers van de grote steden een onderzoek gedaan naar de effecten van luchtkwaliteit. Dat als de maatregelen. En uh, zijn tot de conclusie gekomen dat uh, Rotterdam uh, de norm op de zogenaamde NO2 uh, in 2015 niet gaat halen. En ook Utrecht, Den Haag en Amsterdam scoren slecht in de luchtkwaliteitsmeting. Nou, en je snapt dat de hoofdstedelingen daar helemaal niks van begrijpen. Ik zie niet wat er mis is met de luchtkwaliteit. Het ruikt lekker, bomen in de buurt. Maar het probleem is dat luchtkwaliteit uh, kan je niet ruiken. Oh, je kan ze wel meten, maar het is wel verstandig om uit te kijken waar je, waar je gaat joggen. Volgens mij bent u gewoon bang dat u gaat verliezen en dat dit gewoon een slecht excuus is. Ik ga gewoon even rennen. Halt u mij maar even in. Goed, zoals het ja, nu... Ja, hij moest lachen. Hij rennen weg. Zoals nu uitziet halen de steden de Europese norm voor stikstofdioxide in 2015 niet. En dan tot slot nog het belangrijkste nieuws van de dag. Dat is het vliegtuigongeluk van vannacht in Rusland. Volgens vicepremier Sergei Ivanov zou het ongeluk veroorzaakt zijn door een combinatie van een foute inschatting van de piloot van de Tupolev en slecht weer. Want er hing inderdaad een dichte mist tijdens de landing. De piloot had geen zicht op de landingsbaan, want het vliegtuig heeft de elektra van het vliegveld neergehaald. En dat is het vliegtuig fataal geworden, denkt de vicepremier. Bij het vliegtuigongeluk kwamen 44 mensen om het leven. Acht mensen zijn gewond overgebracht naar het ziekenhuis. En vier van hen zouden er dan weer slecht aan toe zijn. Van de acht gewonde overlevenden weten we dat er een aantal zo slecht aan toe zijn. dat ze zelfs niet naar ziekenhuizen in Moskou kunnen worden getransporteerd. om behandeld te worden omdat we dat niet zouden overleven. Dus het aantal doden zou ook nog verder op kunnen lopen. Onlangs uit de president met VDF nog stevige kritiek op de Russische luchtvaartindustrie. En dat waren de topics van vandaag. Morgen dan zijn er weer nieuw. Tot dan. Tot dan, Luc. Het gebruik van paracetamol op middelbare scholen loopt de spuigaten uit. Volgens de GGD zijn er vooral bij de meisjes zijn de pijnstillers populair. Ja, Het is ook zo makkelijk. Hoofdpijn, plitje erin en klaar. Maar vroeger, vroeger toen waren er nog geen pilletjes, toen ging het er heel anders aan toe. Tijd om de geschiedenisboeken weer in te duiken. Tim Huisman is conservator bij Museum Boerhaven. Tim, goedenavond. Goedenavond. Wat hadden mensen vroeger uh, bijvoorbeeld van manieren om van hoofdpijn af te komen? Um, nou ja, er waren heel veel ja, wat we zeggen, huistuin- en keukenmiddeltjes, volksgeneesmiddelen... Uh, Waar ze dan uh, hun, uh, hun uh, hulp bij zochten. En hebben we het over? 17e eeuw? 16e nou, eeuw? We, we van de 17e eeuw, ja. Mm -hmm. uh, Sommige wisten mensen blijkbaar uit hun hoofd. Maar andere dingen kon je opzoeken in boeken. Uh, gewoon uh, zeg, wetenschappers of pseudo-wetenschappers. die zeg maar, dat soort uh, geneesmiddelen en volkswijsheden in een boek uh, opzonden. Mm -hmm. Dat kon je dat dus op naslaan. En, en, wat, en voor, kon... wat voor soort waren dat dan? Wat voor soort geneesmiddelen? Ja, wat voor soort volksgeneeswijzen? Uh, nou, van alles. Wat je zeg maar, in de, uh, rond het huis kon tegenkomen. Dat er ervoor gebruikt worden. Ik, ik heb hier uh, uit onze bibliotheek zo'n uh, uh, boekje uh, opgeslord. Mm -hmm. Dat is van een uh, Engelse uh, ja, wetenschapper. Uh, Canelbus Digby heet die. En die raadt aan uh, tegen schelen hoofdpijn. Om ja. dan... De armen van een pad af te snijden. De armen van een pad, ja. Ja, een pad. Hè. dan uh, de, de rest weg te gooien. En die armen die moest, die moest je dan uh, verbranden op een, op een schep, op een schop, zeg maar. Hè. Mm -hmm. En uh, als je, degene die dan last had van die schele hoofdpijn... die moest dat, dat poeder, dus de as van die, van die pad, zeg maar... in een zakje op zijn hart dragen. En dan uh, minder dan drie maanden zou hij uh, van de hoofdpijn genezen zijn. Doe maar, minder dan drie maanden. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. Maar... En uh, staat er ook in, in het grote boek dat jij voor je neus hebt of, of dat werkte? Of het werkte? Nou ja, uh, nee. <laughs> dat staat er niet in. Maar het, is wel, het boek heet 30 onderzochte geneesmiddelen. Dus de schrijver zelf. We ging ervan uit dat het beproefd en onderzocht was wat hij ja. in zijn boek had geschreven. Maar nou ja. kan ik me voorstellen dat je aankomt zetten met allerlei kruiden en, en planten... en dat je die vermaalt en daar iets mee doet. Maar ja. is er ook bekend hoe, hoe dit verhaal tot stand kwam? Dat je de poten ik van de pad idee, moeten... Ik heb geen idee hoe dit, hoe dit in omloop kwam. Het is natuurlijk voor de hand... Uh, mensen hebben hoofdpijn. En, en, en uh, als sinds mensen is, uh, weet, weet weten ze ook... Op hoe vonden vinden dat bepaalde kruiden of bepaalde plantjes... Uh, als je daar een thee van maakt of als je dat, uh, dat, dat ook wel helpt. Maar of, hoe dat met die padden zit, dat zou ik eigenlijk niet kunnen vertellen... hoe dat uh, ontstaan is. Ik ga het een keer uitproberen. De poten van een pad op je hart te Ik het een van Tim ja. Huisman van conservat, uh, bij Museum Boerhaven Conservator. Ja. Dank je wel. Ja, Michael Jackson die is twee jaar dood, maar het geruzie over de erfenis van hem is nog lang niet voorbij. Zometeen hoor je er meer over in de entertainment-rubriek met Bridget Maasland. En Rusland is nou niet het meest veilige land om in een vliegtuig te stappen. Dat hoor je net ook uh, van Luc. Onze correspondent daar Olaf Koens in Moskou Die maakte dat laatst nog meer. Dat hoor je zo. Maar eerst Silla Green, Bright Lights, Bigger City.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 It's alright. It's alright. It's alright. It's alright. Bright lights in the big city. It belongs to us tonight. Tonight. Now Friday's cool, but there's something about Saturday night. You can't say what you. want, Saturday Het is dus dinsdag, dan bespreken we altijd de opvallende zaken uit de wereld van media en entertainment met onze eigen Bridget Maasland. Bridget, goedenavond. Goedenavond. Aanstaande zaterdag, dan is het alweer twee jaar geleden dat Michael Jackson overleed. En dat uh, wordt groot, uh, ge, nou niet gevierd, maar herdacht daar in uh, Los Angeles. Zometeen praten we daarover verder met een Marieke Audiant, die woont in L.A. Um, maar eerst even, Bridget, was jij groot fan van Michael Jackson? Nou, ik kan wel zeggen dat uh, ik kom uit 74, Dus toen Thriller uitkwam, het uh, best verkochte album aller tijden van welke artiest dan ook. Toen was ik zo in mijn tienerjaren. Dus ik heb Michael Jackson wel echt heel erg meegekregen. En toen ik later in de jaren negentig bij TMF ging werken... had ik ooit het geluk dat ik hem uh, van het vliegveld met een heleboel andere journalisten door mocht halen. En mee naar het Grand Hotel mocht om daar de andere bandleden eigenlijk uh, te interviewen. Ja. En de gekte die daar omheen was, heb ik bij geen één ander artiest of muzikant ooit gezien. Het is echt wel een hele bijzondere sfeer, bijzondere fans en groots en meeslepend. Heb je hem gesproken toen al? Nee, helaas, nee. Ik heb hem wel up en personal gezien, maar o, helaas. Hoe zag hij eruit? Hij had nou een hele kleine neus, dat vooral. <laughs> ja, maar ook heel veel make-up op, kon je dat goed zien? Ja, ja destijds uh, had hij achter echt wel een hele transformatie doorgemaakt. Dus... Ja, er was weinig over van, uh, van die thriller-muzikant die ik uit mijn tienerjaren jaren zo, zo leuk vond. Ja, maar de, nou ja, de, de, de, de, de gekte, de fans, dat was groot. Dat was, Heel uh, groot ja. en mislepend, ja, absoluut. Nou, gaan we over naar L.A. Daar is uh, Marike Audience, Marike, goedenavond. Goedenavond. Um, jij zit daar een beetje in die scene van de media en de entertainment en de film, uh, dus jij weet wat daar gebeurt. Um, er wordt groots stilgestaan hè, in L.A. Na, uh, twee jaar na zijn dood. Ja, dat klopt. Er worden eigenlijk allerlei activiteiten georganiseerd. En met name dan voor de fans uiteraard. En een paar voorbeelden bijvoorbeeld zijn uh, ja, geestige dingen... zoals een busreis die vanaf de Hollywood Walk of Fame... vanaf de ster van Michael Jackson vertrekt naar de Neverland Ranch. En dan kunnen mensen meekomen... en dan moeten ze zo'n super waterkanon meenemen... omdat ze dan ter plekke bij de ranch een watergevecht gaan houden... omdat Michael Jackson daar zo gek op was. <lacht> en dan gaan ze picknicken en hem natuurlijk herdenken... en het hebben over zijn favoriete momenten en kaarsjes aansteken. Nou ja, en in de stad op zich zijn er dansfeesten... Uh, diners, heel veel liefdadigheidsdingen waarbij Michael Jackson impersonators optreden... en zijn geld en kleding en speelgoed inzamelen voor de daklozen. Dus er worden heel veel uh, dingen eigenlijk gedaan om hem te herdenken op de manier die het best bij hem past. Huh. Namelijk als iemand die veel voor de ja, uh, hulpbehoevenden in deze samenleving deed. Wie organiseert dat allemaal dan? Ik denk dat het allemaal op uh, individuele basis gebeurt, fanclubs... Uh, uh, mensen die zelf eigen initiatieven nemen via mm. Facebook, zie je heel veel activiteiten voorbij komen. Dus sommige zijn heel klein, uh, dan gaan er 50 mensen of zo ergens heen. En andere zijn wat groter. Uh, Eén groot voorbeeld is op een fair in de buurt, een, een soort grote markt, wordt een optreden van de thriller song gehouden. Waarbij iedereen uh, zich mag opgeven om, en dan gekostumeerd deel mag nemen aan de dans. En dan kunnen ze van tevoren oefenen door op internet het filmpje te bekijken. Ja, ja. Het is fantastisch dat dat nog zo ontzettend leeft dan. Hè? En geweldig dat zeker in een land als Amerika natuurlijk dat ook allemaal nog steeds kan. Dat gaat waarschijnlijk nog jaren zo door. En jij bent ook ooit op de Neverland Ranch geweest, hè? Hoe was dat? Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk heel gek. Uh, dat was uh, daags na zijn dood. Ik was toevallig in die buurt en ik dacht, ja, nu ga ik daar kijken ook. En uh, dat was eigenlijk een mijl op zeven om die ranch te vinden. He, een hele lange weg af. Je, er kwam geen einde aan... En op een gegeven moment zag ik ergens een nieuw truck en ik dacht, nou, nu moet ik in de buurt zijn. En jawel, daar was opeens de ranch. En het gekke is, je hebt er zoveel van gehoord. Al die jaren in, in bladen en dergelijke... en over alle gekke dingen die zich daar achter het hek zouden afspelen. Mm -hmm. En dan opeens sta je ervoor... En het was een hele serene sfeer. Er kwam klonken zachte tonen van achter het hek van Michael Jackson muziek. En er stonden wat huilende fans en hier en daar een verslaggever. Maar verder gebeurde er niet zoveel, behalve dat iedereen ja, met respect zeg maar, aan die man dacht. Dat voelde je. Maar de, de, hij was, raar, hij was net overleden. Hoe kan het dan dat het er niet helemaal zwart zag van de mensen? Nou, op dat moment nog niet. Het is een endweg natuurlijk voor de meeste verslaggevers, want de, uh, de Neverland Ranch lag in Los Olivos, Santa Ines, dat is op 2,5 uur of zo van L.A. En natuurlijk mensen die vanuit andere delen van de wereld moeten invliegen, ja, die staan daar niet de volgende yeah. dag aan die poort. Maar twee dagen later kwam ik het terug. En toen was het Mediacircus losgebasten. Dus nou, het contrast kon niet groter zijn. Er stonden honderden trucks. Er stonden allerlei uh, fans te huilen en te dansen. En, ja, het was één groot feest hadden ze ervan gemaakt. Om zijn leven dus te eren als het ware. Ja. Nou komt er natuurlijk elke dag eigenlijk nog nieuws van Michael Jackson naar buiten. En ook nog muziek van hem uh, naar buiten. En ik wil het zo ook heel graag even over dat boek hebben wat zijn zus nu uh, heeft geschreven. Maar leeft zijn muziek ook nou nog het hele jaar door? Of is het alleen maar op zo'n herdenkingsdag dat dat iedereen er naar luistert en ermee bezig is. Ja, je merkt toch dat het nog leeft. Op elke avond dat je uitgaat, wordt er tenminste één of meerdere songs van hem gespeeld. Waarbij iedereen ook echt uit zijn dak gaat. Uh, maar ik was bijvoorbeeld laatst bij een Prince concert. Prachtig. En daar heeft hij een tribute aan Michael gedaan binnen in het concert. Dus dan merk je dat zelfs bij zo iemand die dan altijd als zijn grote rivaal werd gezien. Uh, dat heel erg leeft. En dat ze toch de moeite waard vinden om nog stil te staan bij de man hm. die zoveel voor de muziekwereld heeft betekend. Kan je iets vertellen over het boek wat Latoya heeft uitgebracht? Want ik heb haar in een interview of meerdere malen horen zeggen... dat zij denkt dat hij is vermoord. Hè? Dat Dr. Murray er zeker achter zit en dat het moord is. Komt het in haar boek nu ook naar voren? Ja, eigenlijk draait het boek wat vandaag in de schappen ligt... dat heet Starting Over... draait eigenlijk om uh, de hele situatie met Michael Jackson... en ook haar eigen relatie, gecompliceerde relatie kun je wel zeggen... met haar familie. En in het boek inderdaad bespreek ze hoe uh, Michael Jackson vermoord moet zijn. Mm -hmm. Omdat hij dat zelf ook altijd al uh, vermoedde dat dat zou gaan gebeuren. Daar zou hij dus al in de, in de jaren voor zijn dood... regelmatig met Latoya over hebben gesproken. Over dat en hij vermoord verder, ging ja, worden? Dat hij daar bang voor was? Ja, hij was paranoïde eigenlijk. Hij dacht, hij wist zeker dat hij om zijn nalatenschap... om zijn muziekcatalogus vermoord zou worden. Die man die bezat iets van 750 uh, uh, liedjes... En uh, dat is natuurlijk een, een kapitaal waard. En hij dacht dat dat de reden zou zijn dat mensen achter hem aan zouden gaan. En hij wilde ook helemaal niet die This Is It tournee doen volgens Latoya... omdat hij dacht dat hij dan extra kans zou hebben om vermoord te worden. Maar ja, hij moest dat, had zich eraan gecommitteerd. Maar wijst zij dan nu ook de vinger naar Dr. Murray... of zegt ze dat het iemand anders het gedaan zou kunnen hebben? Dat het een soort van conspiracy theory was? Nou, ze zegt in ieder geval wat Dr. Murray betreft... dat zij hem direct na de dood heeft geconfronteerd... en dat hij alleen maar vage ontwijkende antwoorden en excuses kon verzinnen... En dus ze wil zeker dat zijn situatie nader onderzocht wordt. Maar of hij nou de enige dader is, volgens mij, uh, ik heb het nog niet gelezen... maar volgens mij is ze daar niet heel concreet over. Ze denkt gewoon in het algemeen dat nog verder onderzocht moet worden hoe hij gedood is... en dat het niet een, uh, alleen maar een kwestie van een uh, overdosis uh, moet zijn geweest. Yeah. En ze, ze, ze geeft ook voorbeelden dat Michael Jackson het aangevoeld moet hebben dat hij doodging omdat hij tegen zijn dochter had gezegd dat hij het altijd koud had en hij huilde altijd voor zijn dood. En oh, hij had in, een, in zijn slaapkamer een briefje achtergelaten, gericht aan zijn vader Joe. Ja. Waarop stond dat deze mensen uit zijn leven verwijderd moesten worden. Met andere woorden, get these people out of my life. En, en de, daar stond die, die Murray stond ja. er ook op? Nou, dat stond niet speciaal op dat briefje. Maar ik denk dat Latoya, ja, bij gebrek aan beter bewijs, uh, ja. hem als eerste in gedachten heeft. Maar, maar, maar wordt, die, wordt die Latoya een beetje serieus genomen in Amerika? Of? Dat, dat idee heb ik helemaal niet. Nou, het grappige is, zij uh, werd natuurlijk aanvankelijk nooit serieus genomen. Uh, niet in de laatste plaats, omdat ze zichzelf nogal eens tegenspreekt over wat er allemaal wel niet binnen het gezin gebeurd zou, worden, uh, zou zijn. Mm -hmm. uh, maar het afgelopen jaar is zij in een tv-show geweest, in een reality-show met Donald Trump. En daarin heeft ze zich van een andere kant laten zien. En daarmee heeft ze heel veel fans gewonnen, want zij toonde zich eigenlijk als een enorm menslievend uh, lief... Um, zachtaardig mens uh, dat, uh, waar iedereen min of meer voor was ze wilde dat zij zou winnen uh, uiteindelijk heeft ze niet gewonnen omdat het niet een heel goede zakelijke vrouw bleek te zijn ja. maar ze heeft wel, uh, ja je merkt dat ze toch meer respect afdwingt dan een paar jaar geleden toen ja. en vanuit hadden. de familie zelf en vanuit de familie zelf wordt ze daar serieus genomen ondersteunen zij haar boek, versteunen ze haar boek ja, het is mij niet helemaal bekend uh, wat de reactie daarvan is. Het boek komt vandaag pas uit, dus die eerste berichten daarover moeten nog verschijnen. Ja. Um, maar ja, ze zullen... Ze zullen het niet eens zijn natuurlijk met de dingen, de details die ze waarschijnlijk ook weer in het boek bespreekt... over de mishandelingen zo, die haar vader zou gepleegd nee. hebben. Nou, daar krijgen we vast uh, nog wat nieuws uit uit het boek van Latoya Jackson. Dankjewel. We nog jaren, hè? Nog we krijgen, jaren. We zijn nog jaren nieuws. <laughs> <laughs> die vader die schijnt ook weer met allerlei uh, zaakjes bij zich te zijn, dus dat, uh, dat loopt nog wel eventjes. Marike Audians vanuit L.A., dankjewel. En Bridget Maasland, dankjewel. Tot volgende week. Dank je. Exit Holland. Hop van L.A. door naar New York, alsof het niks is. Uh, in uh, Exit Holland bellen we natuurlijk met de Nederlander in het buitenland. Vanavond Victor Verbeek in New York dus. Um, waar daten uh, daar in New York bijna nog net zo gaat als in de West Side Story. En, uh, een normaal simpel blond meisje zoals ik... zou daar niet zomaar met een miljonair uit Manhattan kunnen daten, bijvoorbeeld. Victor, goedenavond. Hallo. Waarom zou mij dat niet lukken? Uh, omdat je in de verkeerde wijk woont. Oh, hoe zit dat dan? Um, nou ja, uh, New Yorkers zijn, uh, zijn uh, erg, erg gehecht aan de buurt waar ze wonen. Mm -hmm. En um, soms lijkt het wel een beetje alsof New York een stammenmaatschappij is. En nu zag ik toevallig van de week dat er een kleine uh, enquête was gehouden over daten buiten je eigen wijk. En daar blijkt dan uh, dat eigenlijk de datingmarkt hetzelfde in elkaar zit als heel veel andere sociale statusposities. Uh, het heeft te maken met waar je woont. En ja, ja. Uh, een, een beroemd voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld in um, Seinfeld, volgens mij is dat, um, is dat Jerry op een gegeven moment, die heeft dan een vriendin. En uh, dat telefoonnummer van die vriendin begint niet met 212. En dat leidt dan tot een enorme discussie van hoezo zoon niet in 212. En welke ja, wijk is dat? Ja, die woont dus niet in Manhattan. Ja, uh, dat <laughs> okay. kan... Snap je? En dat, er is dan... De, dat, dat kunnen ze zich niet voorstellen. Nou, dat was natuurlijk in de jaren negentig. Inmiddels is er wel wat veranderd. En wonen talloze mensen niet meer in Manhattan. Ja, want we, we en, hebben uh, het over de, de, de vijf grote buurten. Manhattan, Brooklyn, Queens, de Bronx en Staten Island. Precies. En nou, en nou noem je ze precies op in de volgorde... waarvan de meeste mensen in New York zouden zeggen... Uh, dat het ook de volgorde van belangrijkheid is. Ah, uh, yeah. Manhattan... Is, is natuurlijk het centrum van de stad. Brooklyn is the best of the rest. En natuurlijk jong en hip en steeds meer in het nieuws... als een soort buurt op zich. Dan heb je Queens, die, dat bungelt daar dan nog een beetje bij. De Bronx vinden veel mensen, nou ja, daar, daar ben je wel eens geweest... maar daar, daar heb je niks te zoeken. En Staten Island, ja. Ja, dan moet je helemaal met Daarvoor de ferry, met dat, de dat dat sowieso niet. Nee. Precies. En dan bleek, dus uit, dan bleek uit dit onderzoekje... dat, uh, dat er een soort van uh, uh, grafiek te maken is van... Uh, heel aantrekkelijk leuk tot niet zo heel erg interessant. En dan uh, is het eigenlijk een soort omgekeerd evenredig. Uh, als je niet zo heel veel te bieden hebt, kun je maar beter in Manhattan wonen. En uh, als je op Stadten. Uh, dan, dan is het oké okay om in Manhattan te wonen, maar als je op Staten Island woont, dan moet je wel werkelijk geweldig aantrekkelijk zijn. <lacht> en het blijkt ook dat mensen die bijvoorbeeld in uh, die wat de ouder boroughs, nou dat zegt het alweer waar het perspectief ligt. Uh, dat die bijvoorbeeld op hun eerste date proberen om dat onderwerp ook zo lang mogelijk te vermijden. Want dat is dat ik, ah, de boeren. Ja, hm, ja, ja, dan kan je het wel vergeten. Dan kan je het wel vergeten. En, ho ho ho en hoe, daar... hoe sta jij in die, in, die, in die voedselketen? Jij komt uit Brooklyn, dus die, nou ja, je doet het al nou ja, in aardig. De, in de voedselketen van, uh, van buurten uh, uh, zit ik denk ik wel goed. Hoewel de mensen, kijk, dat hoort er ook bij, bij die stammenmaatschappij, dat iedereen altijd precies. Kan uitleggen waarom de buurt waar hij woont de beste buurt van New York is en dat al die andere mensen het eigenlijk niet begrepen hebben. Ik woon dus in de beste buurt van Brooklyn, uh, ja, maar ja. ik heb ook al uh, ruim 15 jaar uh, diezelfde vriendin, met heel veel plezier. Dus ik, ik deed zelfs niets, maar ik zie om me heen, uh, zie ik dit probleem wel. Ja. En het, het grappige is ook dat. Um, New Yorkers lijken ook meer dan bijvoorbeeld mensen in Nederland te gaan wonen in de buurt waarvan zij denken dat die het beste past bij hun lifestyle. Also, je hebt ook geen sociale woningbouw in New York, dus je bent ook wat mobieler. Dus het is een beetje wat ben ik bereid te betalen en waar, wat voor soort type denk ik dat ik ben. Ja. Dus als je door de stad loopt, dan zie je soms ook als je bijvoorbeeld een bepaalde... Straat tussen twee buurten oversteekt, dat dan opeens een totaal ander type meisje en een totaal ander type jongen daar rondloopt, alsof dus die mensen in die verschillende dorpjes elkaar op, ook opzoeken. Heb je tatoeages op je armen en een six tear Dan moet je in Williamsburg zijn. Ben je een Braziliaans fotomodel, Nolita in downtown Manhattan. Weet je, zo zijn er ook. Ben je een yoga-liefhebber, Park Slope in Brooklyn? Ja, ja. En dat, dat heeft iets heel bizars. Dus mensen weten ook wel: eens van, waar woon je? Daar en daar. Dan denken ze al weet automatisch... Al meteen wat okay, dan voor soort? Rij je een volval en dan doe je aan yoga. Dan ben jij niet mijn type. Het lijkt mij ideaal, moet ik eerlijk zeggen. Alles lekker duidelijk. Als ik nu kijk, ik woon in Amsterdam-Oost. Lijkt me heerlijk. Als ik weet, ha, die komt ook uit Oost. Prima. Ah. Dat soort, soort type. In uh, Amsterdam-Oost ben ik geboren. Ach, kijk, die goede oudheid. En nu woont hier in Brooklyn. Dat is dan net iets hoger in die keten waar we het net over hadden dan ik, denk ik. Victor Verbeek, vanuit Brooklyn, New York. Dank je wel. Graag gedaan. Hoi. Zometeen hebben wij hier uh, de JOVD-voorzitter Martijn Jok. Dan natuurlijk van de White Stripes, maar deze versie van Ben Lonklesol, Seven Nation Army. Het is er bijna drie over half tien. Hoogste tijd voor het nieuws hier is Ewa Jong. Radio 1: Het NOS-journaal. De Amerikaanse zakenbank JP Morgan koopt voor ruim 150 miljoen dollar vervolging voor fraude af. Justitie wilde de bank vervolgen wegens misleiding van beleggers bij de verkoop van pakketten met zogeheten rommelhypotheken. Dat gebeurde kort voordat de Amerikaanse huizenmarkt instortte in 2008. Met een schikking van 150 miljoen dollar krijgen de gedupeerde investeerders al hun geld terug.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 Had Melkert wil geen nieuwe termijn als VN-gezant in Irak. De oud pvda fractievoorzitter werd in juli 2009 benoemd voor een jaar... en daarna werd zijn mandaat verlengd. Maar nu vindt hij zelf dat hij zijn langste tijd heeft gehad. Hij vindt twee jaar in Irak een lange tijd om onder moeilijke omstandigheden te werken. Vorig jaar overleefde Melkert een aanslag met een bermbom. Shell breidt het aantal benzinestations in Groot-Brittannië sterk uit. De oliemaatschappij neemt voor 270 miljoen euro... 254 vestigingen over van een investeringsmaatschappij. Die heeft ze weer gekocht van het Franse totaal. Met de overname komt het totaal aantal Shell-stations in Groot-Brittannië... op zo'n 1150. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Ja, daar ben ik. Minister Kamp van Sociale Zaken die heeft vandaag het wetsvoorstel over de pensioenen aan de Kamer gepresenteerd. En dat is natuurlijk onderdeel van het pensioenakkoord dat pas is gesloten door het kabinet en de vakbonden en de werkgeversorganisaties. Nou, goed moment, dacht de JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD, om daar vandaag eens even lekker flink tegenaan te schoppen. Martijn Jonk, die is voorzitter van de JOVD. Martijn, goedenavond. Goedenavond. Wat is het probleem in het kort? Het probleem is dat het pensioenakkoord overeen is gekomen... door een paar organisaties die alles behalve de Nederlandse samenleving vertegenwoordigen... Um, neem bijvoorbeeld de vakbonden, dat, dat zijn zeg maar degenen die dan werk, de werknemers zouden moeten vertegenwoordigen. En die heeft 1,8 miljoen leden, waarvan 20% nog eens gepensioneerd is momenteel, ze ouder dan 65. En die vertegenwoordigen de bijna 8 miljoen werkenden in Nederland. En dat slaat natuurlijk echt helemaal nergens op, dus we twijfelen heel erg aan de legitimiteit van ze. Um, en daarom lijkt het ons goed, als het echt zo belangrijk is, en Mark Rutte heeft zelf gezegd, het is een historisch akkoord, ja. dat iedereen er ook wat over moet kunnen vertellen. En daarom pleiten wij ook voor een referendum. Agnes Jorgerius, die wil het ook aan veel mensen vragen. Die zei dit vandaag. Wat voor de metaal de beste keuze is, leg dat nou niet verplichtend op aan de mensen die in de gezondheidszorg werken of bij de politie of in de bouw? En te suggereren dat je een model hebt wat je aan heel Nederland verplichtend op kan leggen? <tus> Dat is niet zo. Waar ze waarschijnlijk nog niet. <lacht> um, ja, nee, goed. Maar goed, zij willen een referendum houden onder de leden. Dat is bekend. jullie ja. willen, jullie willen een, een echt referendum onder de bevolking van Nederland. Uh, want dat is eerlijker, want dan kan iedereen erover mee beslissen. En het gaat iedereen aan. Maar jullie zijn toch helemaal niet zo voor een referendum? Nee, we zijn ook, we zijn ook helemaal niet voor een referendum. Normaal gesproken vinden wij ook dat het gewoon aan de Tweede Kamer is. Want die is uiteindelijk verkozen door alle Nederlanders... om uh, goed na te denken en vervolgens een besluit te nemen. Maar waarom Alleen, dan nu toch in dit geval ja, wel? Omdat, omdat dit natuurlijk is opgesteld uh, uit de, door de werknemers en de werkgevers... oftewel de vakbonden en de werkgeversorganisaties. En daar is de Tweede Kamer helemaal niet bij betrokken. Dus het wordt echt een soort van... Het pakket. natuurlijk wordt het nog wel aan ze voorgelegd. Nee, exact, maar het komt als een pakket die kant op. En het is niet zo dat je dan delen eruit kunt schrappen... Um, zonder dat je weer het, het, het, eigenlijk het volledige pensioenakkoord onderuit schoffelt. Nee, dus dus het... wat, wat ik zeg is, van, nou ja, in dit geval, en dat is dus echt een noodgreep... van ja, laten we dan een referendum erover houden. Vooral omdat de jongeren gewoon echt niet gehoord worden. Als je ook gewoon naar het akkoord kijkt... het is echt een akkoord voor babyboomers door babyboomers. Um, en laat jongeren er wat over zeggen. Onder andere jongeren, maar net zoals de rest van Nederland op die manier. Ja, dus in en de mensen die nog niet op de arbeidsmarkt actief zijn... en iedereen ongeveer onder de 50, die niet lid is van een vakbond. Ja. Um. Nou, eigenlijk wat jij zegt is, is, is, is ja, dat polnermodel, leuk. Zo'n kabinet die iets afspreekt met de werkgevers en de, en de werknemersbonden. Uh, dat is een beetje achterhaald. Is, is, nou, het loopt, moet het, het niet meer op die manier? Nee, het loopt echt wel op zijn laatste benen. Want het heeft, het heeft goed gewerkt in het verleden. Daar, daar ligt maar wil je dan aan. voortaan altijd, door middel van een referendum... dit soort nee, belangrijke akkoorden <coughs> besluiten? Nee, dialiter niet natuurlijk. Want ja, ik heb het net al gezegd, ik ben, ik ben niet zo gek op referenda. Uh, nee, ik denk dat je twee dingen moet doen. Of je zegt, je gaat dit als politiek echt doen. Dus je gaat als Tweede Kamer. Uh, voortaan hierover beslissen. Maar dat is eigenlijk ook niet wat je wil. Aan de voorkant dan? Dat, dan niet je wil het zoveel mogelijk um, gewoon aan, aan de bedrijven, en het bedrijfsleven zelf houden... en de werknemers. Um, maar waar je ook over na kunt denken... is om gewoon dat hele stelsel wat je nu hebt op de schop te gooien. En bijvoorbeeld veel meer ruimte te maken voor kleine vakbonden. Kijk, momenteel is het gewoon bij de pensioenonderhandelingen, er zat CMV aan tafel en FMV. Dat zijn zeg maar een beetje dinosauriërs ja. onder, de, onder de vakbonden. Maar bijvoorbeeld een kleine vakbond, als de, de AVV, het Alternatief voor vakbond. Die juist heel erg voor de belangen van door de jongeren. Vos onder andere. Ja, ja, die heel erg opkomt voor de belangen van jongeren, juist weer. Die mag niet aan tafel zitten. En natuurlijk is dat een veel kleiner vakbond, maar geeft ze wel een stem. Hè? Geeft ja. ze relatief bijvoorbeeld een bepaald stemaantal. En zo kunnen veel meer organisaties aansluiten. Dat is een mooi plan. Uh, daar wordt vast nog over gebabbeld. Ik wil het met jou even over hebben over dat de JovD is, is de laatste tijd uh, uh, lekker bezig. Al oh, ten opzichte van de moederpartij van de VVD um, nu met het pensioenakkoord, maar um, ook toen natuurlijk toen de VVD zijn handtekening weghaalde onder het uh, wetsvoorstel om godslastering te schrappen, daar waren jullie ook niet heel bepaald blij mee. Of toen de VVD afzag van de uitbreiding van de koopzondagen. Waar jullie ook niet al te blij mee dat liet je ook altijd merken. Is de, is de j overdem lekker aan het puberen of zo? Nou, nee, de JOVD is, is inmiddels 62 jaar, dus de puberen zal wel een beetje over zijn. Ja, maar vooral de laatste tijd. Jullie laten veel van je horen. Nee, maar het zijn ook punten die wij heel erg belangrijk vinden. Kijk, ik vind dat je als jongerenorganisatie, en dat zijn wij, moet je opkomen voor de belangen van jongeren. Nou ja, dat is in dit geval gewoon zo. Want jongeren willen kopen op zondag. Nee, nee, dan bedoel ik even, dan heb ik het even over het pensioenakkoord. Nee. Hoor, want dat is gewoon slecht voor jongeren en eigenlijk ja. iedereen eh, tot 50, wat ik al zei. Um, en wat, wat ik ook heel belangrijk vind, is dat wij de VVD af en toe aan een jasje trekken als ze iets te pragmatisch worden. En met zijn koopzondag. Um, en, en bijvoorbeeld ook ja, het, het godslasteringverhaal. Dus dat uiteindelijk uit de wet gehaald wordt. dat je God niet mag beledigen. wat natuurlijk compleet belachelijk is. Daar vind ik dat ze echt veel te pragmatisch zijn geweest. En, en, pragmatisch en, bedoel je, ze willen de SGP pleasen. en daarom hebben ze daar. Uh, maar ja, een de, de, de SGP, van, het CDA. De, de, we hebben gewoon veel te veel bezig met. dit moet lukken. en we moeten regeren. Ja. en daar moet zo'n beetje alles voor wijken. En ik vind dat je wel heel erg gewoon ook moet blijven nadenken. We zijn een liberale partij, we hebben ook principes. En die principes, daar, die moeten we, daar moeten we ook wel een beetje aan vasthouden. Want je hebt nu een, een kabinet, en ik begrijp het. Kijk, Mark Rutte die is, die is gewoon dag tot dag bezig om te zorgen... dat die coalitie suc een succes wordt, die moet bezuinigen. Dus hij moet, ook, um, hij moet natuurlijk af en toe ook, ook wat toegeven. Dat begrijp ik allemaal. Maar er komen straks wel weer verkiezingen aan. En dan moet je er als VVD wel weer staan. En dan moeten die mensen nog wel weten waarom ze ook weer op jou stemden. En dat is niet alleen omdat we uh, zo goed bezuinigen. Want, hein, maar dat is ook omdat je uiteindelijk een liberale ah. partij bent. Dus je moet oppassen dat je niet veel, een soort van boekhouderspartij wordt met, met de voorliefde voor veiligheid. is Rutte daar blij mee, dat Martijn Jong hem en zij de waarheid vertelt af en toe? Nee, hij zal er, hij zal er absoluut niet altijd blij mee zijn. Ik kwam hem ik kwam laatst ook tegen toen, toen. en toen kwam ik binnenlopen... en was het eerste wat hij tegen me zei, oude onruststoker... Dus in, dat, dus in dat opzicht... Um, waar die vervolgens wel heel hard toe moest lachen. Hoor. Dus bij hij zal ongetwijfeld niet altijd blij zijn. Maar hij is zelf voorzitter geweest van de JOVD. En iedere keer um, als ik hem spreek... en iedere keer als hij bijvoorbeeld ook bij ons... Uh, te gast is bij de JOVD... dan vertelt hij ook wel dat hij het wel heel belangrijk vindt. En dat het, eh, dat het onze taak ook is... om af en toe uh, een beetje de VVD uh, scherp ja. te houden. Maar is het jullie taak om... Ik bedoel, wat jullie nu allemaal uh, op tafel gooien... overal ja. waar jullie ontevreden mee zijn... Is, komt dat echt... Uit, de over de, uit jou, Martijn Jonk, zelf. Of is dat misschien... kan ook een leuke afspraak zijn met Rutte... als jullie nou een beetje het, het, het geweten <laughs> van de VVD-spelen... dan kunnen wij een beetje aanmodderen in, in de coalitie. Ja, nee, dit komt echt ons onszelf vandaan. En wordt er ook naar jullie geluisterd? Heb je, heb je invloed? Of lacht hij een beetje wat je zei net? Dan kom je hem tegen en dan moet hij een beetje meer lachen. Dat ja, of... nee, het, het wisselt heel erg. Kijk, soms um, kun je er heel weinig aan doen. En dan, dan is het zo... Um, en dan hebben ze wellicht ook zoiets van... Oh, gewoon je, je smol dicht en, en sluit rustig achteraan de rij aan. Um, maar op andere punten denk ik ook wel dat er echt geluisterd wordt. En dat probeer je natuurlijk ook. heb nu met het pensioenakkoord. Um, het zijn we het op deze manier aan het doen. Dus we... we we proberen een beetje duidelijk te maken van nou ja, de, de manier waarop dit tot stand is gekomen. Ik denk dat, dat er echt een referendum op. komt. Maar dat referendum, dat twijfel ik wel een beetje aan. Want ik denk niet dat er de meerderheid in de Tweede Kamer dat wil. Maar wat ik natuurlijk tegelijk probeer, is ook uh, in de Tweede Kamer, met Tweede Kamerleden spreken. Um, om, om daar ook gewoon te zeggen van, nou ja, de, de zit de status, hè? Ik bedoel, er zit een hoop goeds in. Er zit gewoon een aantal goede dingen in het akkoord, mag ook gezegd worden. Maar er zijn een aantal dingen waar we ons echt zorgen over maken. Ja. En ik hoop dan ook dat we daar nog wat kunnen bereiken. Ik heb niet het idee dat jij nou een, een goed bedje voor jezelf spreidt... of voor hierna in de VVD. Nou ja, dan moet ik. Um, ah nee, dat, dat, dat maar het slijt vanzelf hoor. Nee, ik weet um, wat Rutte een tegen me gezegd heeft. Hij had op een gegeven moment hij enorme ruzie gemaakt omdat hij um, voor de afschaffing van het, van het Koningshuis was. Zeg maar het, voor, de, um, voor de, de plek die de koning momenteel inneemt. In zijn tijd. En, toen en hij voorzitter was van jij was. voorzitter van, ja, van, was voorzitter, van 88 denk. tot 91 volgens mij. En toen um, heeft hij daar een enorm punt van gemaakt. Het lag heel gevoelig. En toen is hij een keer gebeld door de partijvoorzitter van de VVD... die hem toen heeft meegedeeld dat uh, als het aan hem ligt... heel letterlijk tegen Rutte, zou hij nooit meer wat binnen de VVD bereiken. En, da en dat is niet helemaal gelukt in dat opzicht. Dus ik, ik, ik hoop dat het bij mij ook een beetje slijt. En nogmaals, ik denk het... dat een hele hoop is ook wel... Voel jij een beetje dat als het aan Rutte ligt... dan wordt het nooit meer wat met Martijn Jong nee, bij de VVD? Nee, dat, dat, dat gevoel heb ik niet hoor. Nee, maar een hele hoop mensen vinden het ook belangrijk. En ik, ik weet ook dat Mark Rutte het oprecht belangrijk vindt. Ja, maar jij we gaat doen. wel straks weg, hè, eind ja. van het jaar. En uh, ik neem, je bent niet voor niets twee jaar voorzitter van de JOVD... en dan wil je natuurlijk eigenlijk wel verder in de VVD. Maar dat zit niet in de pijpleiding, geloof ik. <laughs> Ik weet het niet. Nou, sowieso is het moeilijk te voorspellen hoe het loopt in de politiek, denk ik. Maar je bent nog um, niet gevraagd? Nee, maar ik zou... Kijk, ik, ik doe natuurlijk wat ik nu doe omdat ik het enorm leuk vind. En Omdat ik politiek heel leuk vind. Omdat ik ook echt geloof dat... Uh, en omdat, dat het, het, liberalisme en omdat wat het ergens te zou heeft. toe kunnen leiden, natuurlijk. Um, nou ja, ik, ik hoop... Kijk, op een gegeven moment had het bij de JOVD op natuurlijk. Ik stop er aan het eind van het jaar mee. Um, en sowieso kun je maar tot je 31 lid uh, blijven. Dus, dus je moet een keer weer verder. En dan is de VVD wel mijn partij uiteindelijk. En daar hoop ik dan natuurlijk ook wat voor te kunnen doen. Ja. Dus altijd zat, maar ik ben niet echt bang. Ik wil je, niet, ik wil je niet, uh, niet, niet helemaal in de pet praten. Ja, maar, maar de, dat begint de, het wel een beetje te lijken Nou ja, ik, je, je, <laughs> zou, ik, je zou toch... Bij nou wel een keer gepolst moeten zijn, denk ik. Voor een... Waarvoor? Nou, voor misschien een plek op de lijst ooit. Ja, maar er zijn nog helemaal geen verkiezingen. Nee, maar je moet wel iemand op tijd polsen voordat hij straks een andere carrière begint. Dat, dat, dat zou je nog een punt kunnen hebben. Nee, volgens mij is dat nog helemaal niet gaande. En ik ben daar oprecht ook niet zo bang mee, of, of, of want ik spreek een hele hoop VVD'ers. Um, en die, die vinden wat de JOVD doet ook gewoon heel erg belangrijk. En die vinden het ook heel erg belangrijk dat we ze scherp houden... en dat we af en toe eens ruzie maken. Um, maar tegelijkertijd moet je ook zien... kijk, we hebben inderdaad op het punt van die godslastering... die koopzondag, de hypotheek, uh, -aftrek, en zo zijn er nog wel wat punten. Uh, zijn we het niet eens met de koers die de VVD vaart? Maar op een hele ja, hoop andere punten... Gaat om lekker binnen D66? Joh. Nee, daar joh. zitten ze met open armen, zullen ze ontvangen? Nee, maar dat is een beetje het probleem. Als je... Het, het, als je het hebt over privacy, iets wat voor ons heel belangrijk vindt... Um, vooral omdat we het namelijk gewoon echt iets liberaals vinden. Ik wil, de, de overheid die heeft zich gewoon niet te bemoeien uh, met ons... en die hoeft ook niet alles te weten van ons. Dat is een punt inderdaad dat, dat ook heel erg gedragen wordt door D66. Maar als ik kijk naar al die dingen waar we het wel eens zijn met de VVD... en dat is op het gebied van die bezuinigingen die nu worden ingevoerd... Um, de, wat er gebeurt op het gebied van veiligheid voor een heel groot deel. Integratie, immigratie, noem het allemaal ja, dan ja, maar op. Je zijn moet je de kansen spreiden, Martijn. Nee, ja, maar even. <laughs> nee, dan, nee, nee, nee, nee. nee, nog steeds niet. Dat zou ik zo ook zeggen, tot eind dit jaar. Dan, uh, <laughs> dan, dan ben je eventueel <laughs> beschikbaar. Martijn Jonk, voorzitter van de JOVD. Dank, succes. Met me. de Dank de wel. Mm, ik dacht Lenny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 you Ik I'll be waiting. Dit is Radio 1. BNN Today. Een belangrijke toespraak morgen van Obama. Want dan praat hij het Amerikaanse volk namelijk bij over zijn plannen met Afghanistan. Ja, en dat is natuurlijk niet alleen voor Amerika belangrijk, maar ook voor de andere landen die nog steeds in Afghanistan zitten, zoals wij bijvoorbeeld. Michiel Vos, correspondent in Amerika. Michiel, goedenavond. Goedenavond. Wat gaat Obama morgen bekendmaken? Hij gaat bekendmaken hoeveel troepen hij gaat terugtrekken uit Afghanistan... en hoe snel, in, in welke tijdlijn zeg maar, dat gaat gebeuren. En deze speech morgen vanuit het Witte Huis is een zeldzame... want hij heeft pas één keer eerder vanuit het Witte Huis... het volk, de natie, toegesproken over Afghanistan. En Dat was 18 maanden geleden in december van 2009 toen hij aankondigde... ik ga 30.000 troepen meer sturen naar Afghanistan... zodat we deze oorlog kunnen winnen. Ja. En nu zijn we dus 18 maanden verder en nu is dus de vraag... Wat nu? Ja, dat was de, de search. En daar, waren, daar zijn heel veel mensen heel veel positief over. Dat heeft gewerkt. En diezelfde mensen zeggen van... nou, dan kan je dus nu wel beginnen met terugtrekken. En dat gaat hij morgen ook aankondigen. Ja, en sommige mensen zeggen natuurlijk ook... luister, Ozan bin Laden is nu dood. Wat is nog de reden dat we daar zitten? En we zijn daar nu immers tien jaar. Het is mooi geweest. Of zoals bijvoorbeeld een, een, een presidentiële kandidaat van de Republikeinen... Dit is een, een land dat we nooit helemaal onder controle zullen, zullen krijgen. Moeten wij de politieman daar zijn? Moeten wij een verkeersagent zijn in Afghanistan met een groot aantal troepen, honderdduizend? Of moeten we gewoon een klein aantal troepen daar houden en zorgen dat we gewoon tegen terrorisme vechten? En dat moet de president nu... Uitvogelen en daar is hij mee bezig. En dan krijgen we dus morgen een getal te horen: ja. 5000, 10.000 of 30.000. Hetzelfde getal van de search. Die moeten terugtrekken en op welke termijn. Ja, en er is al wel wat uitgelekt, toch? Over, over hoeveel hij gaat aankondigen dat hij er vanaf morgen weggaat. Of morgen ja, aankondigt. Dat is, dat is het spel in Washington. Zodra de president aankondigt dat hij vanuit het Witte Huis een speech geeft, komen er meteen altijd de reporters die denken dat ze het getal al weten. Dus nu LA Times heeft als eerste gereageerd en gezegd. Uh, hij gaat morgen noemen 10.000. 10.000 gaat hij terugtrekken. En toen kwam het uh, woordvoerder Witte Huis. Die zei: Nee, dat is jullie spel. Jullie gaan nu allerlei getallen noemen. Ik ga daar niet op reageren. De president denkt nog steeds na. Dus het is niet helemaal duidelijk of dat correct is, die 10.000. Maar inderdaad, Amerika is het zacht gezegd een beetje moe. En dat zit niet aan de liberale kant, de democratische kant alleen. Maar dat zit ook bij de republikeinen. Een groot stel mensen, bijvoorbeeld Tea Party die veel isolationistischer zijn dan, laten we zeggen, ouderwetse republikeinen als John McCain. Mm -hmm. En die mensen zeggen, wat moeten, we met, wat moeten we met al onze troepen daar? Dat kost veel te veel geld, dat kost niet alleen mensenlevens, maar ook veel te veel geld. En bijvoorbeeld wordt ook de hele tijd gezegd, Libië, dat is zo'n voorbeeld, daar hadden we helemaal nooit naartoe moeten gaan. Daar, zit onze, daar zitten onze Amerikaanse belangen helemaal niet. Ja. Dus het speelt tegen een achtergrond van meerdere belangen die hier spelen. En dat zijn niet alleen de, de, de, de federale, de landelijke uh, democraten en republikeinen die zich er tegenaan bemoeien, maar ook meer op lokaal niveau, ook burgemeesters. Ja, het is vrij bijzonder dat de Vereniging van Burgemeesters... en dat klinkt een beetje als de Vereniging van Huishouders... maar de Vereniging van Burgemeesters in Amerika heeft afgelopen weekend... een verklaring afgegeven waarin ze heeft opgeroepen... namens meerdere burgemeesters, tientallen burgemeesters... van allerlei steden in Amerika, wij willen boter in plaats van wapens zoals dat ooit in de Vietnamtijd noemden. Wij willen dat het geld dat wordt uitgegeven aan Afghanistan, dat is zo'n beetje 2 miljard per week, niet wordt gestuurd naar Afghanistan, niet voor we gaan niet bruggen bouwen in Kabul en Kandahar. We moeten bruggen bouwen in Chicago en Los Angeles. Dat geld moet worden gespendeerd op het binnenland. En het is dus ja. ook een heel erg financieel Onderwerp dit. Want we zitten hè, immers met een enorme staatsschuld en we zitten vlak voor een gevecht over hoe groot die staatsschuld nog mag worden. Daar zit Obama al mee in de clinch met de republikeinen. En dit is hè, een troepenvermindering zou een kleine uitweg zijn uit dat financiële debat. Ja, en, en hij moet natuurlijk ook denken aan zijn herverkiezing. De campagne speelt ook mee. Wat, wat, wat kan hij gezien zijn herverkiezing het beste doen? Nee, tuurlijk. It's all election politics. Zijn herverkiezingen. zijn campagne is zeg maar net begonnen. En hij moet inderdaad denken aan het, het, het tevreden houden van zijn linkse achterban. En die zijn niet tevreden over deze oorlog. Die vinden dat het veel te lang duurt, dat er geen echte reden meer is. Hè? En die zijn überhaupt... Ja, goed, Afghanistan was altijd zeg maar, quote quote, de goede oorlog, maar ze zijn nooit blij ermee geweest. En ze vinden dat het nu mooi is geweest. Maar ook dus, wat ik zei, aan de rechterkant zijn meerdere mensen... Ja, er niet helemaal meer van overtuigd dat dit allemaal nog nodig is. De nee. uh, vergis je niet, er zijn... Een klein beetje minder dan 100.000 Amerikaanse troepen... zitten nog in Afghanistan. Maar ja, wie is er wel voor dan? Ik bedoel, als je, als je, als je uh, dit allemaal zegt, dan lijkt het me het best zo snel mogelijk weg daar. Dat is voor, uh, voor een hem. Een aantal, nou, bijvoorbeeld Petraeus, General Petraeus... de bevelhebber van het Amerikaanse leger daar. Die zegt, luister, we moeten niet uh, hals over kop ons terugtrekken. De ja. minister, minister van Defensie, Robert Gates, die binnenkort afscheid neemt... die zegt, we moeten he, het Witte Huis, de president... moet niet alleen maar luisteren naar opgewonden verkiezingskiezers... Maar die moet vooral de lange termijn en de strategische belangen van Amerika in de gaten houden. Dus hij moet kiezen voor een geleidelijke, zeer geleidelijke, langzame, kleine terugtrekking. Dus met, hey, dan hebben we het bijvoorbeeld over 10.000 troepen voor het einde van 2012. Of 20.000 troepen. Ja. En dat zijn dus andere verhalen. En dan heb je bijvoorbeeld ouderwetse republikeinen als John McCain. Die gewoon vinden dat de war on terror ons nu eenmaal overal ter wereld brengt. En dus ook in Afghanistan. En that, that's it. Daar, daar kunnen we niet omheen. Morgen dus, dan gaat Obama zeggen uh, hoeveel en hoe snel die gaat beginnen... met het terugtrekken van die troepen. En dat horen we dan morgen. Michiel Vos, vanuit Amerika, dank je wel. Geen dank. Talk. Op deze dinsdag, waar hebben de mensen in de kroeg het over? Erik van de Pintelier in Groningen, goedenavond. Goedenavond. En? Uh, ja, nou ja, wat ik wel heel grappig vond is uh, blijkbaar... Uh, zijn er ook hele slimme tweedejaars leerlingen in Groningen, marketing en communicatie, die uh, mogen uh, het beste idee voor de stad ontwikkelen. Maar wat voor idee moet het zijn? Voor... Nou ja, uh, uh, spraakmakend voor de stad en een blijvend karakter hebben. En uitvoerbaar moet het zijn, dus uh, zodat uh, Groningen, zeg maar, uh, goed op de kaart uh, blijft staan. Een, een evenement of zo? Ja, ja klopt. Sorry, een evenement. Ja. En dan Siska uh, van Grand Café nou, ja. in Brooklyn in Middelburg, hallo. Nou, hallo, dat is een hele goed idee voor Middelburg ook. Ja, ik dat bedoel dat ik. maar contact opnemen met de hoge <laughs> Oh dan. Kijk, kijk, kijk, en zo komt Nederland weer tot Elkander. En waar ging het ja. bij jou over, Siska? Het Door... heb concert dat zie wat afgelast is. Ja, ja. Ja, ja. Uh, jammer. Heel, heel dra dramatisch, nou ja dramatisch niet, maar hij wel heel jammer voor uh... 40.000 mensen. Nou, ja, mensen krijgen wel hun geld terug, hè? geloof ik. Ja, ja. De, de geld en de, kaart, de, de bonnetjes of de munten die ze nog over hebben kunnen ze inleveren. Dus ja. ja en... Dat wordt, dan, wordt morgen bekendgemaakt. Ja. En uh, ja, dat, uh, zaterdag gaat de, de terrassen wel vol, ja. Met de mensen die. Uh, toch wel wat uh, troost zochten oh. elders, <laughs> waaronder ik zelf. Ja, dus, uh, dus jij was yeah. al lang blij met dat het concert niet doorging, want het leverde jou nee, weer nee, ik, op. of? Nou ja, ik was, ik was zelf ook daar, dus uh, oh, vond het wel ook? jammer. je was er zelf ook? Ik was er zelf ook, ja. Oh, aha. Ja, maar ja, ik zat wel s'avonds op terras bij mijn eigen krancafé. Was <laughs> <Ja. laughs> zat je dan niet weg te regenen dan? Ja, onder de duivel, dus oh. dat was oké. Okay. Ja, ze waren flink uh, sportbuien, ja. Ja, oh, gezellig. Ja. Goed, dat speelt er dus in Groningen en in Middelburg. Dankjewel, Siska. Dankjewel, Erik. Oké, Tot snel weer. Dag. Dag. Ja, dag. Dan is dit het einde van BNN Today. Wij zijn er morgen weer om half negen op Radio 1. Wil je wat leuke filmpjes zien? Ga even naar de website bnntoday.nl. En kan ook op Facebook kijken. Facebook.com... Wat is het? God, daar gaat ik mijn oor. Wie je dan today? Dan vind je ons vanzelf op Facebook en ook op Twitter. Heel, heel simpel is het. Um, Zometeen langs de lijn met niemand minder dan Jeroen Stomporst. Dus blijf luisteren. En dat na het nieuws met Ewald, jong.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 Dat kan vanaf morgen tijdens de Caro Detective Maand op televisie en op internet spannende detectives als Silent Witness, Wallander, Lewis en Frost. Caro Detective Maand vanaf morgen op Nederland 1 en 2 en via caro.nl/detectives. North Sea Jazz 8, 9 en 10 juli in Ahoy Rotterdam. Koop nieuwe kaarten op northseajazz.com. Dit is Radio 1.